Van 8 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Bij rellen in Ferguson en andere Amerikaanse steden zijn de afgelopen dagen zo'n 400 mensen opgepakt. In Ferguson is het de afgelopen nacht relatief rustig gebleven. De protesten begonnen nadat maandag duidelijk werd dat de agent die de zwarte Tina Michael Brown doodschoot niet wordt vervolgd. Intussen wordt duidelijk dat er wat mankeert aan het onderzoek naar het doodschieten van Brown. Zo blijkt volgens CNN dat de lijkschouwer geen foto's heeft gemaakt en ook niets heeft opgemeten. En ook is de eerste getuigenverklaring vandaag die schoot, niet opgenomen en lopen andere getuigenverklaringen ver uiteen. Een experimenteel vaccin tegen ebola heeft een eerste succes behaald. In de Verenigde Staten hebben twintig gezonde proefpersonen het middel toegediend gekregen en bij al die proefpersonen werden antilichamen aangemaakt. En dat kan erop wijzen dat het middel effectief is, zeggen de onderzoekers. En ook had geen van de testers last van heftige bijwerkingen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft gisteravond gebeld met zijn Turkse ambtgenoot. Ze spraken over de Turkse beschuldigingen aan het adres van Nederland. Volgens Ankara is de Nederlandse integratieaanpak agressief en racistisch. De Nederlandse reg regering reageerde gisteren getergd. Minister Ascher noemde de verklaring ongepast. En Volgens Koenders heeft de Turkse minister in hun gesprek afstand genomen van een deel van de kritiek. De Australische cricketspeler Philip Hughes is overleden aan zijn verwondingen nadat hij dinsdag een bal tegen zijn hoofd had gekregen tijdens een wedstrijd. De 25-jarige batsman werd in coma afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens het teamarts is Hughes nooit meer bij kennis geweest. Een batsman krijgt met regelmaat ballen op zich af die harder gaan dan 140 kilometer per uur. Het weer, het is vandaag grijs en regenachtig. Het wordt 7 tot 12 graden. Vanaf morgen is het een paar dagen droog met meer zon. Dan is het wel wat kouder. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate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 zeggen, goedemorgen Zandvoort. Rob Petersen en ik. Iedereen ja, die daar gaat. Wij door. zitten in het ontzettend gezellige Hotel Hoogland, waar wij vandaag uiteraard weer van uitzenden. Vandaag is de grote tij, kleine Thomas. Ja, ik blijf het zeggen hoor, heel vervelend is dat. Thomas, de jonge, doet techniek samen met een andere jongeman, wiens namelijk. Janne Sparsel. Precies. De redactie was deze week in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... en de eindredactie was in handen van Gerry Rutten. De koffie wordt vandaag uh, Sean Wieder uh, geschonken door uh, Yvonne Roosendaal. Uh, ik heb net een kopje thee gehad van de Heerlijk. De presentatie, zoals eerder gezegd, is in handen van Rob Petersen. En Irene Zo, goedemorgen. En onze uh, eerste gasten zijn aangeschoven. Ja, die zijn weer aangeschoven, ja. mooi. Al eerder gezien, dat is heel fijn. Noortje Olimuller en Fred Roosendaard. Ja. We gaan het hebben over ja, nieuwtjes uit het museum. We hebben het mij genoemd, want we hebben een aantal onderwerpen. Maar allereerst natuurlijk uh, ja, het toneelstuk uh, Lotte. 28 november aanstaande om half acht avonds gaat de deur open voor het toneelstuk Lotte. Geschreven door Fred Rozenhard. Ja. En uh, Noortje, in eerste instantie vertel jij even iets kort over dit toneelstuk. Het is het uh, museumpodium wat uh, verzet is naar uh, vrijdagavond. En waar dan ook gewoon een entree uh, geheven wordt van 10 euro. Inclusief koffie. En een drankje. En dit is het stuk lotte wat in april uh, vorig jaar is opgevoerd. En nou, mensen waren echt helemaal onder de indruk ervan. Dus daarom hebben we besloten het nog een keer te doen. En het is ook zo, hè Fred, gewoon 28 november. November is ook... Dat zijn 70 of 80 jaar. Nee, ja, het gaat aan. 70 jaar. Gaat het ja. in, in maar Fred weet daar oh, natuurlijk sorry. een heleboel van. Ja, want wie is Lotte, Fred? Uh, Lotte is uh, de, uh, de Charlotte Caletta Veffer. Dat is de vrouw van uh, Doesel. En Doesel was Frits Pfeffer. Dat is de achtste onderduiker. We uh, praten wel even voor alle duidelijkheid over het Achterhuis. Achter ja. Het Achterhuis, ja. Sorry, ja. En uh, de nalatenschap is gevonden in eind jaren tachtig op het Waterloopplein. En door iemand heel toevallig van de Anne Frank Stichting. En toen ontdekten ze eigenlijk allemaal brieven en foto's van die Fritz Pfeffer. Charlotte heeft jarenlang uh, tegen Miep Gies en Otto Frank eigenlijk tegen dat haar onwaarheden in het dagboek stonden over haar man. Uh, haar man was helemaal niet zo. Want Charlotte uh, was katholiek en uh, Fritz uh, Frit Verver was een, een Jood. Uh, uh, ze kwamen uit Duitsland naar uh, Nederland toe. Ze waren goed bevriend met de familie Frank. Ze kwamen ook elke zaterdag op het Merwedeplein. En Miep Gies was uh, ook uh, patiënt bij Fritz Vervo, want die was tandarts. En zo is eigenlijk dat hij uh, ging, kon ook onderduiken. En Charlotte heeft nooit geweten waar hij ondergedoken zat. Uh, Miepries die uh, bracht altijd brieven en cadeautjes. Altijd naar het achterhuis. Maar toen het eigenlijk in ja, het dagboek uitkwam. Toen ontdekten ze uh, Charlotte dan. Ja maar dat is mijn Frits helemaal niet. En ik probeerde met dit toneel ook helemaal geen aantijging naar uh, Anne Frank. En ook niet naar Frits. En ook niet naar Charlotte. Maar gewoon drie monologen. Die vertellen uit hun eigen beleving. Uit hun eigen wereld. Wat er gebeurt als je op een opgesloten ruimte zit. Maar hoe je er anders kan reageren naar de mens. Dat is wel een belade dus heel beladen stuk zijn. Een Heel beladen stuk, want je moet niet vergeten... het woord Mercedes, die, uh, hij werd... Uh, Anne Frank, die ging natuurlijk eigenlijk een paar boeken schrijven, wilde ze. Die uh, boeken zijn allemaal in één dagboek gekomen... want ze wilden ook een roman schrijven. Dat noemden ze ook het Achterhuis. En uh, die naam had ze al pseudoniemen, dus Dussel werd eigenlijk... dat betekent domkop in Duits. En, maar je moet niet vergeten, als een 14-jarig meisje... Op, uh, ja, eigenlijk, uh, op een kamertje moet komen te zitten met een man van 54. Dat hou je een, een dag vol, twee dagen. Maar een week uh, krijg je natuurlijk hommelens. Maar nu wordt het steeds zo dat ze alleen maar ruzie en strijd hadden. Maar ja, uh, Anne die werd natuurlijk alleen als kind zijn, die werd steeds volwassen. Dus staat uit die emoties. En Charlotte vertelt het uit haar visie, haar nalatenschap aan de wereld, hoe haar eigen frits was. Maar dat hij ook zijn grootheden had en ook zijn kleine. Uh, is een minder kant van de zaak. Ja, het is een bijzonder uh, toneelstuk dan ja. eigenlijk. Hè? Ja, en het is natuurlijk ook heel uniek... omdat het natuurlijk ook uh, de foto-expositie is van Anne Frank en Margot Frank. Ja, die hangt ook in het, de de zoals het museum. En ja, uh, volgend jaar 2015, ook 70 jaar na dato, na de bevrijding. Dus er wordt wel aandacht aan besteed. Ja. Ja mooi, dat is, een, uh, dat is een bijzonder toneelstuk in ieder geval. Ja. Wat, uh... en, en ik heb er vier jaar, vier jaar over uh, geschreven en vier jaar lang heb ik dan uh, nou, vier jaar kreeg ik de toestemming van, uit Zwitserland, vanuit Basel, van de Anne Frank Stichting internationaal, dat we het stuk educatief op uh, mogen ja. voeren. gevoerd. Ja, nou, want dat is natuurlijk allemaal, ja, dat is ja, allemaal. Vast Nanda van, van Zee, ja. die is in het voorjaar overleden, die was uh, de historicus, historica, en die heeft al iets, uh, een boek gemaakt over het uh, de dagboek, over het nalatenschap. Van, uh, van Lotte eigenlijk. En daar heb ik hier het toneelstuk uit opgeschreven. Opges uh, Waar komt dan jouw originele inspiratie vandaan uh, om dit aan te pakken? Ik heb al, al jaren als ik me afgevraagd, ik heb altijd in uh, Anne Frank gespeeld, al jarenlang de, de, de rol van Dussel. En ik heb altijd afgevraagd, die man was een eindopganger en de Franks hadden elkaar, de familie van Dana, de, de van Pels, hoe Anne het is genoemd, uh, hebben elkaar, en hij was alleen. Hij miste ontzettend zijn Lotte. Hij was gek op zijn Lotte. Ze zijn natuurlijk gevlucht, omdat ze mochten niet trouwen... en de kristalnacht niet naar Nederland. Ze wilden naar Engeland, maar uh, de, ze, de Engelse taal sprak je niet goed. En je moest in Engeland binnenkomen om, uh, ja, dat je wel financieel onafhankelijk moest zijn. Ja, je moest bewijs hebben en, bewijs, bent, ja. en het zoontje van Charlotte, haar eerste huwelijk... is ook uh, naar uh, Amerika gebracht, getransporteerd. En zij zijn alles kwijtgeraakt. Ja. Ja. Dus vanuit je toneelervaring... Ja. Kwam je eigenlijk zo in die persoonlijkheid terecht ja. dat je dacht: van, Ik moet, ik moet, hier, meer ik van moet hier meer van weten? Ik moet hier meer van weten. En zo. ook dat, eh, het Achterhuis is prachtig met Anne Frank uit op de Prinsengracht. Maar toen dacht ik: Ik ben meer gaan verdiepen. Want het hele stuk, de teksten van Anne. zijn precies allemaal de teksten van de, uit de ongecensureerde versie. Maar ik heb het op een andere plek. En dan ook de dialogen en de monologen... erbij geschreven. En zo krijg je een heel andere visie. Ja, krijg je in totaal. Ook. Ja, het zijn ja. de ik heb een andere kant belicht, ja. En, en dat gaat. Uh, Iedereen gaat beurt om beurt. Het is ja. niet zo dat eerst het ene karakter helemaal wordt afgewikkeld. en dan. Ja, nou, er zijn drie mannen nog geen eens. Maar ineens zit je in het toneelstuk. eens zit ja, ja. je wat er gebeurde. Okay. En uh, vorig jaar hadden we natuurlijk ook... het uh, uh, theater Anne Frank werd natuurlijk uh, Dit gaat het derde seizoen in. Maar we krijgen ja, landelijk zulke mooie recensies... Van dat we het op een ander stuk benaderen. Dat we ineens... Oh, ja, dat ik nooit verwacht eigenlijk. Ja. Want er is niemand wordt ook lelijk afgemaakt. Anne niet, Lotte niet, en Doezel... Alleen een, een eigen, persoon, eigen als je op een opgesloten ruimte zit. Maar ook degene die achterblijven, dus die niet ondergedoken zijn. En als je maar niet weet, waar is je verliefde? Ja. Je ja, het, is, het is natuurlijk als je in een aantal vierkante meters zit. Ja. Hè, om even in de hedendaagse ja. tijd te spreken. Zonder iPad, zonder ja. telefoon, zonder televisie. Helemaal niets ja. eigenlijk. Dan, dan, als je dat een week zou doen... Ja. Dan denk ik dat jongeren van nu helemaal Het is gebeurd ook, hè? dat hebben ze gedaan. Ja, ja, ja maar ja. dat is dus heel en dat, zwaar. En waarom dan Frits bij Anne op de kamertje moest zitten? En dan kon gewoon Anne was nog jong. En Margot was ouder, dus. Ja. Dat was veiliger. Veiliger. Ja. Hmm. Maar zouden het ook, wij weten gewoon hoe lang het geduurd heeft. Maar zij gingen ook van altijd vanuit... nou ja, het kan nog een week, het kan nog een paar maanden. Ja, niemand wist het. Nee, niemand wist het. Nou, het onzeker, hè, voor ja. de toekomst. Dat ja. komt er natuurlijk ook aan ja. in uit, ja. Ja. en uit. Dat, dat is... Nou, bijzonder dat het dan Mooi. nog een keer terug mag ja, komen. Hè, eerder... weer horen ja, weer, hoor antwoord. Maar ja. euh, is er... Uh, jij zegt, het er was, was zo'n succes... dat je dus besloten hebt om het nog een keer terug te laten ja. komen heb je dan nu het idee dat de mensen staan te popelen om daar naartoe te komen nou, omdat ik ze dachten he, vanwege de reacties behoorlijk wat reserveringen kijk dat, dat is, is mooi dat is ja, gewoon ja. een hele leuke video. dat is mooi dus voor de mensen die luisteren en die daar naartoe willen Kom wel van ja. tevoren je kaartje halen. Ze kunnen halen. via zandvoort-apenstaartmuseum.nl reserveren. Ja. Ja, goed. En misschien komt er ook nog de delegatie van het uh, de Prinsengracht van het Anne Frankhuis. Oké, okay, dat is allemaal. Ja. Uh, ja. Dus 28 november om uh, 8 uur s avond. Ja. Acht ja. uur, dan is om half acht de inloop. En dan wordt de koffie geschonken. Uh, prima. En, uh, in de pauze een drankje. Of thee. Ja. Of thee. Of thee. Ja. Heel veel succes. Ook. Maar met, uh, Sinterklaas met komt, de... komt eraan. Sinterklaas, Sinterklaas komt eraan. Uh, ja, maar dat heb je natuurlijk met Fred. Als je even met Fred staat te praten, ja. Ja. dan komt de er een ja. Ja. borrel. En ik had het over Sinterklaas. Dat vorig jaar Sinterklaasfeest, dat de burgemeester verhalen heeft voorgelezen. En toen zegt hij, ik heb ook wel een heel leuk stuk. Nou, dat is heel leuk voor de kleintjes. Het heet Job. En het gaat over een kleermaker... die, zeg maar, uh, wacht op zijn zoon. Die stof halen en die komt maar niet. En dan moeten de kinderen helpen kleding maken. Ja. Gaan we gaan met kleine cadeautjes uh, doen, dus... Leuk. Een doelvoorstelling. Doe 3 ja. december van 3 tot, 4. 3 tot 4. Hartstikke leuk. Toegang is ja. gratis hier. Ja. Dus gewoon is kinderen gratis. die zin hebben om en te komen. Het die... doet het gratis. Ja. Want, dus ja, ja, gewoon, ja. Het is gewoon echt goed leuk. En je Job die is dan. Uh, uh, de, die is dan weg en uh, kleer, hij is ook de, kleer, de kleermaker. Is ook de kleermaker van Sinterklaas ah. en heeft een mooie baret gemaakt. En dan hoopt hij maar dat hij ja. op tijd terugkomt. Want het is Hoe komen jullie aan de materiaal? Want ik bedoel als alles gratis is, dan dat moet toch ergens vandaan komen. Hij neemt een hele op mee en wij. Ik, ik, ik, uh, met Job de doek uh, is een voorstelling anderhalf jaar geleden is ook gemaakt voor de kinderboekenweekfeest. En ik heb dat, uh, in het seizoenen kan je het veranderen in kleuren. En nu hebben je het ook heel veel erg met de kleuren, Pieter. Maar dat, dat komt er niet voor. Maar wel kinderen kleuren laten bekennen. Wat, wat, welke kleur je bij je past. Precies. Maakt niet uit wat voor, wie, wat voor kleur nee, je ja, bent. Iedereen uit. heeft zijn eigen kleur. Ja. heel goed uniek. Ja. En daar gaat het om. Nou, heel bijzonder. Ja. Leuk, ja. Leuk voor de kinderen. Ja, Later ja, is een woensdagmiddag. Dus ja, ja, het is prachtig. Uh, de stellen. Ja. We het gaan in doen. ja, en dan hebben we natuurlijk nog 12 december. Oh, ja. Okay. Ja, ja, ja, dat doen wij veel. Ja. Hè? 12 ja. december dan. Het Fred komt, Roosart nou, Museum. Ja. ja, maar dat is onze aanwinst, hè, Fred? Dat ja. heb ik van die week in, ik heb ingesproken in de raad, en toen heb ik Fred ook nog genoemd, omdat Fred voor mij persoonlijk zeg maar, aangeeft de diversiteit die je nodig hebt in een museum. Ja. Dit gaat over cultuur, over muziek, over acteren. Over. Maar ook zijn kunst. Want we hebben nu een tentoonstelling. Dat is echt fantastisch. Ja, krijgen... Kunst zonder grenzen. Ja. Dus ja, maar even terug, nee, 12 december. Wat 12 we dan? december. Ja. Ja. Eh, we hebben een, een kerstmusical... En dat is uh, het, het heet het meisje met de uh, zwavelstokjes. Het is uh, gebaseerd op het uh, sprookje. Maar het komt ineens, zwavelstokjes komt ook ineens in Scrooots terecht. Ah. Oh, okay. Maar uh, de zwavelstokjes komen ook ineens terecht in de zandvoort met de vlag van Nederland-Zweden. Omdat we ook 400 jaar uh, Nederland-Zweden hebben. Uh, dus, uh, en dus die raakt een hele verwarring. En dan heb ik de, de slapstick of de Scrooots, het verhaal. En dat heb ik jaren geleden ook al gespeeld. En als mensen ook uh, luisteraars worden oh, van Blackadder. Dat heb ik met Roman Atkinson toen. Oh, het, ja. De omgekeerde uh, Scroots. Maar ook de omgekeerde meisjes met de zwavelstokjes. Ja. En omgekeerd dat ze in Zandvoort terechtkomen en niet in Zweden. Ja. Dus eigenlijk wordt het gewoon... Dat wordt heel de, grappig. Dus, het wordt heel grappig. Maar ja. het is wel een intentie van het kerstvieren. Het samen zijn. En het leuke van dat verhaal is natuurlijk... Met uh, Scroots gaat hij dan van, van uh, heel slecht naar goed. En dus het hele dorp uh, is dan... Uh, anders en andersom wordt het dan weer... dat de geesten terugkomen... Nou, we kunnen beter maar het één slechterik hebben. Allere, het nou, eigenlijk uit de diverse sprookjes. Diverse sprookjes ja, ja, komen erop. Ja. En, uh, en prachtige sloedskleding hebben we aan. Het is echt een, ja, een nou, ja, om te komen. Wat, wat, het wat het gaan er leuke dingen komen allemaal? Je ziet dat het museum allemaal kan bestand wordt. Het museum moet gewoon blijven. Ik heb dat van de week ook aangegeven... dat er echt het laatste jaar een opwaardering heeft plaatsgevonden... Ja. En uh, ja, ik hoop dat ze er wat mee doen. Ook het gevoel van de mensen die daar werken en hun hart verpand hebben aan dat museum. En er werken daar 38 vrijwilligers. Die, die Nou, er wordt gewoon keihard gewerkt. Ja. En dat is gewoon, ja... Je kan het voor de vrijwilligers misschien niet in stand houden... als er geen geld is, maar goed. Ja, het is ook de wisselende exposities. Het is wel heel ja. belangrijk voor Zandvoort, hè? Dat bevaltijd. mogen duidelijk zijn. Ja, ja. De heel belangrijk. expositie ja. ook is in Nederland en uit buitenland... zijn er al mensen die komen kijken voor deze kunst ook. Ja. En elke keer mensen, die ook uit Haarlem... Ik heb nooit geweten dat hier zo'n museum zit. Ja. Ja. En dan denk ik, is nog een hele lange weg te gaan... Ja. om iedereen ook te Maar. Ja. Dan, dan kunnen we voldoen aan die meer betaalde toeschuurders. Die, die, die men eist inderdaad. Ja. Ja. En we gaan naar ja, het gaan strand uit, komen. Uit, uh, en naar het museum. Ik bedoel, het kost niet veel. En uh, snuif de cultuur en, uh, en, en alles wat er allemaal gezegd is... over zandvoort of dit, laten toch achter. Ja, ja. Laat kijk het. naar de toekomst. Ja, ja, ja. Want dit hebben we ook wel in het kerststuk... ook gewoon, weet je wel, het programma van de Lelijkse Boulevard. Dan denk je, ja, uh, waar hebben we het over? Kijk naar het strand, kijk naar die 4 miljoen mensen... die per jaar hier komen. Ja. Ja. Ja. Ma maak het nou niet altijd negatief, maar maak het naar nou positief. Ga ermee aan. Ja, tuurlijk, het moet bezuinigd worden. Dat weet ik allemaal. Maar in het cultuurgoed is allemaal zo makkelijk. Het kost te duur. Maar het is wel een verrijking van je leven. Het is een, een voordeel van ons bestaan. Ook ja. waar je leeft. Even, even een bom erin gooien. Zou het qua ruimte mogelijk zijn om het VVV en het museum samen te voegen? Uh, Qua ruimte zou het misschien mogelijk zijn. Dan moeten we moeten dan ruimte inleveren. Uh, ik had het anders begrepen. Ik dacht dat het VVV het gebouw kreeg en wij eruit moesten. Maar goed, dat is uh, Dat kan. En als ik denk aan de, de raadsvergadering van, van de, of de commissie samenleving van uh, afgelopen donderdag, dan wordt er een nieuw museum gemaakt. Die meneer heeft er nou, of mevrouw heeft een lap grond. Die wil iets stichten. En de raad, ja, Dan hebben we het over de plek waar ooit het ja, gemeenschapshuis de stond. de he? raad heeft nu besloten om daar een combinatie van te maken. Maar dat willen ze helemaal niet. Nee, maar waarom zou je de dus plek die er nu is? Het zijn twee verschillende zaken die absoluut ja. niets met elkaar te maken hebben. Ik denk hebben. dat je dat ook even moet scheiden, want dat, dat een, is, is toekomstmuziek van iemand anders. Ja. Ja. En ja. We, we kijken nu naar de huidige ja. situatie. Ja. Ja. En je ja. moet gewoon respect hebben voor het geven dat iemand anoniem wil blijven. En als ik hoor die geruchtenmachine die ja. in de krant, als je in het museum loopt, je wordt er echt helemaal, ik word daar helemaal naar ja, van. Hoort, ja. En dan denk ja. ik bij mezelf: dat moet je respecteren. En je moet gewoon zorgen dat het museum... we gaan keihard werken om het laatste jaar aan te tonen... dat we bestaansrecht ja. hebben. En is dan goed, is het aan de goed. politiek om te kijken wat we met ja. het museum doen. En als het ja. VVV daarbij kan helpen... Dat zou economisch gezien ja. best wel kunnen, denk ja. ik. Ja. Ja. En Waarom ook niet? je kan een soort kruisbestuiving hebben... waar beide van kunnen profiteren. Ja. Ja. Want het VVV zit nu ergens achteraf in de bakken staan, ja. Dus ja. dat is ja. ook geen centraal punt. Ja. Maar laten we het daar voorlopig bij houden. Want als je gaat, uh, ja, gaat werken aan dat toekomstbeeld van iemand die een heel mooi idee heeft. Dat is later. Ja, nee. nee, maar ik denk dat je dat gewoon niet, uh, niet moet willen. Het is ja. een initiatief van iemand die heeft een erg ja. idee... die wil ja. eigen dingen doen. Dan moet ja. je gewoon niet opzadelen maar met dat... een museum... Nee, wat precies. eigenlijk... En jij, Gewoon helemaal... En in het tuintje heb je een prachtig twee mooie schuren nog staan. Het <laughs> museum. Oh, ja, ja, denk ik... We hebben mogelijkheden genoeg. Wij moeten ja, kappen. Ja, ja. Want anders dan... Maar heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Gedaan. Ja. Ja. Ja. Tot gauw en het, weer. het kost ja. 10 euro. Voor dat toneelstuk. toneelstuk. Voor het toneelstuk, voor het toneelstuk notas, o, koffie o. en een drankje gratis. Oh, en ook auto 28 november om 8 uur zaterdag. Ja, Wij gaan luisteren naar de of Ipanima. Ja. Ja, Komt even anders direct. trouwens dan de, de, weet je wel, de originele nummer. Ja, dus ja, het dus uh, is uh, net even anders. Heel gezellig. Inderdaad, ja, en van die warme sferen uit Brazilië gaan we naar de ja, koude sfeer. Ja. Want we hebben het over de ijsbaan. De winnaars <laughs> van de prachtige vrijwilligersprijs. Tegenover ons Rob de Graaf, hartelijk welkom. Dankjewel. Jij bent de man namens de IJsbaan. Hè? Nou ja, niet alleen, hè? Ook nee, niet alleen. Leo zit naast me voor, ja, de, voor is de, de, de, de, de luisteraar. Hij ja. heeft een dubbele bed op vanochtend, dus dat gaat goed. Oh ja. Ja. ja, maar ja, gefeliciteerd, Rob. dankjewel. Het mooie, dankjewel. Uh, ja, het is natuurlijk mooi. Het is natuurlijk een heel groot vrijwilligersproject, Het is, denk ik, een van de grootste projecten in, in Zandvoort. Ik heb het gisteravond al een beetje gepresenteerd. Het is vijf jaar geleden uh, ontstaan. Gert van Kuik, de toenmalige voorzitter. Die liep met zijn toenmalige vriendin, waar ik de naam weer niet van ga noemen. <laughs> uh, ergens in Noord-Holland. En die uh, zag daar een ijsbaan. En die is een beetje gaan, gaan lobbyen met de gemeente. En de gemeente heeft vijf jaar geleden een heel groot financieel aandeel uh, gespeeld. Samen met uh, heel veel ondernemers. En dat is uitgegroeid tot wat het nu is. En ik ben het tweede jaar uh, vrijwilliger geweest. Ik vond dat zo leuk. En voordat je het weet uh, ben je voorzitter. Ja. En dat is nu alweer voor het derde jaar. Ja. En we bestaan dit jaar alweer vijf jaar. Het is te hopen trouwens dat het wel gaat vriezen. Hè? Want dat is absoluut te hopen. Wel. Daar zal Leo veel straks wel een beetje wat op gaan vertellen. Is. Ja absoluut. Dat ja. heeft ons vorig jaar uh, zelfs gekost. Dat we een uh, anderhalf dag tot twee dagen dicht zijn geweest. Vanwege de regen. Ja. Heel veel geld heeft gekost om uh, het, ijs, het ijs te laten zijn. Uh, ja. Wat het moet zijn om uh, ervan gebruik te kunnen maken. Ja, want je bent heel erg afhankelijk van wat, de buitentemperatuur. Ja, absoluut, absoluut. En voor het sfeertje is het natuurlijk leuk. Kijk, we vinden het natuurlijk allemaal leuk als het een beetje lekker warm is. Dat uh, t-shirtje weer aan. Maar voor zo'n ijsbaan dan moet je voor gewoon. Voor mij mag het gaan sneeuwen. Ja, vind ja. ik ook. Vind, daar ben ik helemaal met je eens. Nou, voor mij wel. Ik vind het wel mooi. Het is wel aan het werk. Ja, absoluut. Maar een beetje een goede kou. Als het vriest, dan is het vaak ook mooi weer. We hebben het natuurlijk ook wel gehad. Dat het vriest. en Dan is het helder blauw En dan moet je je wat warmer aankleden. Maar dat is voor de baan natuurlijk uh, super. Ja. ja, dat is mooi natuurlijk. Dat ja. scheelt helemaal stookkosten. Later. En dat scheelt heel wat stookkosten. Ja, dat Hoe uh, nou, los je gebruiken. dat nou op? Als je, als je dan, want je krijgt natuurlijk een bepaalde subsidie. En dan, door dat stoken moet je natuurlijk gewoon... Die machines die draaien als een gek. Die blijven draaien. En het kost, uh, veel en dat kost heel geld. veel geld. En gelukkig hebben we de middelen ervoor. Dankzij onder andere de gemeente en het casino maar ook heel veel ondernemers. Uh, er zijn ondernemers. nog meer sponsoren. Die, ja, wij, wij, wij mogen heel erg trots zijn op meer dan 100 sponsoren dit, uh, deze keer. Ja. En uh, het is heel veel werk wat eraan vooraf gaat. Maar uh, dat doen we met, uh, met liefde. En ja. we doen het voor het dorp. En ja. daar komt het eigenlijk uh, allemaal vooruit op Ja, en op de grond. wat een feest, hè. Ik bedoel, elke dag weer gezellig, dat caféetje waar die mensen ja. allemaal bij elkaar komen. Nou, dat dus heb ik ook gisteravond al gezegd. Het is niet alleen voor de jeugd van Zandvoort waar het met name voor bedoeld is. Maar als ik dan zie hoeveel opa's, oma's uh, daar komen. Echt? Even gewoon naar Albert heen. Ja, absoluut. De hele, de hele absoluut. periode. Ja, ja, ja. Leuk, ja. En daar spelen we ook graag op in. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk 13 december, dat wil ik ook even aangeven, om uh, 5 uur uh, s middags, de officiële open. Dan hebben we natuurlijk ook weer een, een stukje VIP aan verbonden, zoals dat zo mooi heet. Dat is voor onze ondernemers, om die te bedanken. Uh, 4 januari sluit de, de ijsbaan, maar voorafgaand op 3 januari 2015 hebben we weer de disco. disco. Waarbij uh, Van der Veld uh, de vrachtwagen weer beschikbaar stelt. En uh, Lobijn weer een fantastische disco uh, gaat uh, doen. En we hebben een speciale gast, die kan ik nu al onthullen, Dat kan wel, hè? Ja. Ja, dat is uh, Luna, die <lacht> komt uh, optreden. Ah, dat is dat, uh, een hele bekende. Althans, we moesten nog gaan worden hier in Nederland. Want ja, in Oostenrijk en Duitsland Oostrijk is het heel erg. Hier uh, ook ja, ja, Dus toch Die dame die uh, bij de Ondernemers-Avond uh, ja, ja. was. Klopt, klopt. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, en wat ik beslist moest, uh, moest noemen: dat is onze website www.ijsbaanzandvoort.nl. Daar kan je alles vinden, openingstijden. En we gaan curlen. Dit jaar weer. We hebben, vorig jaar is dat uh, uh, eigenlijk een beetje een, een proefopzetje geweest. door twee vrijwilligers. Die hebben fluitketeltjes laten maken. In beton uh, verzwaard. betonverzwaard. Ah, dus uh, die zijn, uh, die zijn wel een wel. hele wedstrijd georganiseerd. En we hebben nu een nieuwe sponsor. Dat is Fit at the Beach. Die hebben we bereid gevonden om uh, een echte uh, officiële curling. Uh, maar dat moet je dan dus doen gaan. voordat er vreselijk op gereden wordt. Nee hoor. Baan, dat nee, Is hoor, dat, dat niet dat, erg? Nee, Leo en maar zijn Normaal zijn moet zo'n baan moet natuurlijk zo glad zijn als een haal. Want anders gelijk dat niet. Maar zo'n fluitketel die kan het ook gewoon ja, op, uh, juist, op een juist. baan met Leo. Leo met zijn mannen die zorgen daarvoor dat dat weer spiegelglad wordt. En er komen uh, finales, halve finales. nogmaals. Je kan je inschrijven als, als team ook weer op uh, WWW. Moet je dan voor je eigen fluitketel zorgen? Nee, of, uh, wij de... hebben alle fluitketels. Okay. We hebben het ijs, we hebben de fluitketel. De waterkamer niet mee, dus alleen maar fluitketels. Maar we hebben het over de vrijwilligersprijs. Ja. Uh, heb je voldoende vrijwilligers? Absoluut. Ja? Je mogen bogen op uh, ik denk een kleine vaste 60 tot 70 vrijwilligers. Mooi. Waar we een beroep op kunnen doen. We hoeven niet te leuren. We hebben nog steeds heel veel vanaf het begin. Die het nog steeds heel erg leuk vinden ja, om ja. dat te doen. Jaartjes, maar je, als je erbij hoort, dan, dan hoor je er wel bij. Ja. ja. He, bij, de, bij de vrijwilligers. Dat hoor ik inderdaad. In ja, ja, dat is absoluut zo. Ja. Dat, is absoluut zo. Ja, dat was het eerste jaar anders. Het vijfde jaar is dat wel ja, ja, ja. Het is Nu, helemaal ja. Echt, nu de, moet je erbij zijn je erbij. Iedereen doet een rondje dorp en ook even kijken met de ijsbaan. Dus dat is, ja. het is, het is wel helemaal onderdeel geworden van Zandvoort. Ja. Daar heb je helemaal gelijk. Zouden ja. drie maanden ja. moeten liggen? Maar, ja. Nou ja, eigenlijk wel. Eigenlijk ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En ik wat, wat je... doet dat uh, nu, zeg maar, die prijs gewonnen hebt? Wat, wat, wat geeft dat extra? Een, het, nou, het extraatje is dat je... Uh, toen wij genomineerd werden... toen heb ik het bestuur uh, gemaild zelf... het lijkt wel of we de televisiering gaan krijgen. Zo'n gevoel. Dan zit je dan als buitenstaander na te kijken naar zo'n uitzending... waar gaat het over? Maar als je eenmaal genomineerd bent, dan wil je ook winnen... Dat is heel raar. Terwijl ik van mening ben dat deze prijs eigenlijk voor alle vrijwilligers is. Want een prijs winnen als vrijwilliger is heel erg leuk. Ja. Maar ik ben altijd trots op alle vrijwilligers. Wat ze ook doen. Ook van onze concurrenten. De Timmerdorp had ik het ook gegund. Uh, iedereen had ik het gegund. Maar het geeft natuurlijk wel een enorm leuk. Ja, en, het is een enorme een stimulans. Fantastisch gevoel. Ja, het ja zeker. Ja. Het ja. Ja. ging echt uit ons dak gisteren. Ja, dat mag dat je best weten. Mooi. we gaan verder op de graven. Even naar de aanmoedigingsprijs van de vrijwilligers. Prijs. deze twee mannen Wisten achter de techniek vandaan en die komen even achter de microfoon. Ja, ja de beide heren. Kom ja. erbij zitten Thomas? Kom zitten, ja. en uh, Thomas de Jong, yes. de te technici van vanochtend, die nu even achter de microfoon zitten. Jullie hebben de aanmoedigingsprijs gekregen van, ja, als, uh, voor het jeugdhonk. Dat klopt. Vertel daar iets meer over. Wat, wat, wat, wat willen jullie met het jeugdhonk? Wat, wat, wat zijn jullie toekomstideeën? Nou, we willen gewoon bereiken dat uh, de Zandvoortse jeugd allemaal naar het jeugd komt Dat ze niet meer op straat onthangen. Dat het rustiger wordt, minder overlast op straat. En dat is ons doel nu. Het komt wel steeds meer naar ons, maar ook weer steeds minder. Het ligt eraan welke ja. dagen het zijn. Het ligt ook aan het weer buiten. Als het beter weer is, dan blijven ze op straat. Slechter is zitten ze wel allemaal binnen. Ja. En uh, proberen zoveel mogelijk Welke leeftijdscategorie ten. even, voor de alle duidelijkheid? Van 12 tot 18. 12 tot 18, ja. En waar zit het jeugdhoek? Even in de, Kosterstraat. de niet weten. Kosterstraat, Kostenstraat, 1a naast het circus. Uh, Wat was daar eerst? Voordat dat, uh, Club SOO, dat is het nog steeds. Het is nu Club Stijl dan en daar zitten wij binnen. Oké. Okay. En in de tijden dat jullie er zitten, is het zeg maar. Uh, hè, want van hoe laat tot hoe laat is dat dan open? Nou, we zijn alleen malige moest Van ja. half zeven tot tien. En de rest van de week is er niks. Omdat we weinig vrijwilligers hebben ervoor. En in het weekend is het gewoon een club. Dus daar kunnen we er ook niet in. Oké, okay, nou dat is goed. Ze ja. dus kunnen daar mooi van profiteren eigenlijk op die manier. Hè? Ja. ja, zo is het geregeld met de gemeente. Dus het uh, scheelt voor ons ook. Het werd wel tijd ook hè, dat, er, dat het echt ook uh, aangepakt werd. En dat er, dat er ook echt iets gebeurde. Ja, er, absoluut. is een beetje heen en weer gerommel uh, geweest... Uh, met allerlei locaties en met mensen, en, uh, maar goed, nu, nu is het dus definitief. Ja, ja. Ben jij, uh, ben, wat je, wat is jij al zover? Want jij bent nog uh, te jong toch ja, voor, uh, daar, om binnen te komen daar? Ja, ik zit er gewoon uh, ja, met mijn vrienden, zeg maar gewoon een beetje chillen en zo. Dus je ja, je ja, het is wel leuk. Wat is chillen? Vertel eens. Ja, gewoon, gewoon gezellig, zeg maar. Gewoon nou, lekker zitten daar en ja. een beetje met elkaar praten. En uh, ja. dan kan, als je daar zit kan je geen rotzooi uithalen, dan komt het opnieuw. Ja, ah, eigenlijk doei. wel ja. We zijn nu wel tijdelijk gesloten, ja. omdat uh, met de gemeente zijn de vergunning niet rond. Dus de club is nu dicht. We proberen zo snel mogelijk te weer in te komen. Voorlopig zijn we nog dicht. We zijn en aan, nu... aan wie ligt dat dan, dat die, dat die vergunning uh, niet rond is? Aan de club zelf. Maar de gemeente is er nu hard mee bezig en uh, we hopen er snel mogelijk in te komen. Okay. Ja, het, het hebben van een vergunning tegenwoordig, hè, waar je iets van horeca bij hebt, is uh, bijna het, onmogelijke ja. zaak om dat voor elkaar te krijgen. Ja, absoluut. Ja, het moet heel ja. erg diep uh, uitgezocht worden, hè. De, de, je hebt de, de Bibop. bop uh, Oh, het is, uh, wet, en, het is een rampje. Je uh, wil geen ondernemer meer zijn tegenwoordig, hoor, wat dat betreft. Ja, we zitten nu tijdelijk in uh, ja. pluspunt aan de achterkant bij AMI Thuiszorg. Oh, daar. Die ruimte mogen we nu gebruiken. Oh, dat is mooi. Ja, het is kleiner, maar het geeft meer een huiskamer effect. Ja, want overdag wordt daar zeg maar, met de oudere mensen gekookt en gegeten. Hè, ja, ja nou, we beginnen nu ook in plaats van 7 tot 10, zijn we blijven we daar maar van 7 tot 9. Vanwege de sluiting daar, want ja, omdat dat, dat is netjes ja, afgesloten. worden. het is ook veel rustiger daar, omdat we. Maar heel veel kinderen komen niet naar het Noord toe vanuit het dorp. Dat vinden ze dan weer net te ver in het dorp en centraal gelegen. Oh ja? Ja, dat ja, valt echt door. op. Het trekt natuurlijk toch meer. Ja, ja. En het is zo goed even een stukje fietsen. Oh nee, ze gaan op de brommen natuurlijk. Ja, maar daar zijn ze ja. te lui voor. Ja, nou. Maar wel mooi voor jullie die aanmoedigingsprijs. Hè? Dat betekent ja. toch in ieder geval dat jullie werk heel erg gewaardeerd wordt. En, en gezien wordt ook. Gezien ook want, gezien want dat wordt, is natuurlijk ja. ook heel belangrijk. Ja, ja. Nou, we zijn er blij ja. mee. En da daar kun je altijd uh, weer nieuwe energie uit krijgen. Ja, ja. Nou, we zoeken nog vrijwilligers. Dus, uh... Hoe kunnen ze zich melden? Uh, op Vip dankjewel. Zandvoort. ww.vipzandvoort.nl. Dat Oké. Gaan we doen. Jongens, heel veel succes. Ja. En uh, Bij nou, deze, achter de, de, de gaan we ja. Ga zo door. Ja. Dankjewel. dankjewel. Vandaar uh, dat we nu naar de tweede plaats gaan in uh, de vrijwilligersprijs. Uh, ja, iedereen? Ja, tweede plaats. Ach, ze zijn allemaal winnaars natuurlijk. Ja, dat is Eigenlijk maar, uh, wel, ja. ja. Dimitri. Hallo. Hi, Gisteravond uh, zaten we volgens mij nog uh, gezellig uh, bij. Uh, bij het Pluspunt. Zat jij bij het Pluspunt? Oh, en nee, bij natuurlijk. Koper. Ik ook. wou net zeggen, je, <laughs> bent, je zat ook bij Koper. Nee. Heerlijk ja. Wat was het weer fantastisch? We moesten er even tussen doen. Super. Uh, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh. Ik heb jou nog geen hand gegeven? Mik Bluis. Mik en Dimitri, uh, jullie tweede plaats uh, in de vrijwilligersprijs. Uh, ja. dan, dan ben je ook een winnaar. Tuurlijk, wij ja. zijn sowieso een winnaar. Alle vrijwilligers waren winnaars uh, gisteren. Ja. We werden allemaal een beetje in het zonnetje gezet. En, uh, ja. en ja, of je nou eerste tweede of derde bent, maakt niet zoveel ja. uit. Ik vind het uh, wel een waardering voor de schaatsbaan, zeker ook voor Leo, want die doet zoveel uh, vrijwilligerswerk. En uh, ja, ik vind het uh, wel verdiend. Uh, nou, Leo, komt bij uh, jullie ook weer terug. Hè? Ja, uh, daarom. Bij en ik, uh, ik heb volgende maand ook het uh, oranje jasje aan als bij ijsmeester. Dus zou ja. ik, uh... Ja, maar zo moet het ook zijn, ja. hè? Ja, het ja, zijn in de, het is wel een, dorp, een o, o, behoorlijke harmonie wat dat betreft in het ja. dorp. Kunnen he. Iedereen... ze wat van leren op het raad? Nou, is, we hebben het de vorige ja. keer ook over ja. gehad... dat er zo ontzettend veel vrijwilligers in, uh, in Zandvoort zijn. Ja, er zijn hier top. zoveel ja. mensen die wat doen voor de gemeenschap. Dat, dat is wel, uh, op zich al, is dat al een prijs waard, ja. vind ik. Ja, vind ik, ook. ik vind het ook mooi hoor dat, dat op deze manier... vrijwilligersenergie wordt gewaardeerd in een prijs. Uh... Eigenlijk zijn wij, horen we dat ook bij. Hè? Want wij zijn natuurlijk ja, wij, ook, ja, ook allemaal ja, vrijwilligers ook bij de radio... Ja, maar zo doet iedereen de dingen waar hij wat beter in is en wat hij leuk vindt. En dan is uiteindelijk, profiteert ook iedereen er weer van. Ja, hè? ja zeker weten. Ja, ik, ik vond het superleuk. Uh, ja, uh, het geeft je toch wel een speciaal uh, gevoel als je wordt genomineerd. En, uh, het is toch een waardering. Uh, ja, dat was het afgelopen jaar niet zo heel goed weer, geloof ik. Hè? Nou, dat was redelijk? Ja. We hebben niet echt voor geworden hoor, toch? We? Er komt gewoon getimmerd worden. Er komt wel getimmerd, maar dat betekent dus volgend jaar weer op dezelfde locatie? Ja, op dezelfde locatie. Op dezelfde tijd ook, de ene laatste week van augustus, gaan we weer vier dagen timmeren. Hoe komen jullie aan de materialen? De materialen worden in een Muiden opgehaald door de firma van de Veld. Oké. En, uh, ja, en ook door andere lokale uh, bedrijven die, uh, die sponsoren. Dus, uh... Hamers en Spijkers. en Hamers en ja, Spijkers <laughs> ja, en IJzerhandel, ja zeker. En, uh, ja, de timmerzetjes moeten ze zelf dan voor, voor een klein prijsje aanschaffen. Eerste jaar was het gesponsord. Nu, uh, dat, de... dat blijft zeg maar daar bij, de, bij Timmerdorp? Of neem je je eigen setje nee, mee, mee en, en kom, je, kom je volgend jaar weer met je setje onder je arm? Kom ja, je weer terug? We moeten weer uh, een nieuwe kopen. <laughs> ja, nee, dat is hartstikke leuk. En Mick, doe jij zelf ook nog mee uh, Fanatiek en Timmer? Um, ik heb drie jaar meegedaan met Timmerdorp, maar nu ben ik er te oud voor. Want ik word binnenkort dertien en misschien ga ik dan wel mee uh, vrijwilligerswerk doen. Ga ik mee vrijwilligen en ja als het, als het dat een woord is in ieder geval ja. en ja, ik heb drie jaar gewoon heel leuk getimmerd. <laughs> ik kan me voorstellen dat als je dan ja, daar altijd bij bent... en dan in één keer dan ben je dus te oud om, ja. om dat te mogen doen... terwijl je het eigenlijk hartstikke leuk vindt. Dus nou, een hele goede optie van je om dan gewoon als vrijwilliger te komen ja, dus en heel, mee te helpen. Een heleboel kinderen die willen heel graag als vrijwilliger uh, uh, meedoen. Ook gewoon puur omdat ze het zo leuk vinden. En, uh, ja. Maar ja... Om uh, um, uh, 150 uh, vrijwilligers als kinderen erbij te hebben. Uh, Too much. Maar het leeft wel heel erg. En het is ook al een beetje onze opzet om, uh, om zo kinderen ook te stimuleren... met, uh, met alles wat, er, uh, wat erbij komt. Dus... Uh, ja. Prachtig. Plaats, maar prachtig. Ja, wij actief Ik zei het al eerder, alleen maar winnaars eigenlijk. Hartstikke goed. Lijkt me ook heel lastig trouwens om dan een eerste, eerste plek te kiezen. Om ja, omdat het. Ja. Gisteren hadden we het er al over om het voor te stellen om uh, zeg maar de vrijwilligers. Alle vrijwilligers in het sorry, te zetten. Maar net wat u zei in het begin. Er zijn zoveel vrijwilligers. Dus er, dan moet je wel een sporthal afhuren om. Uh... Ja, maar maar. Maar. Want eigenlijk is dat heel mooi. Volgens mij he? zijn zijn het het het dorp, waren het er 200 no no no of zo. Ja, wij hadden geloof ik uh, iets van. Uh, Hoeveel procent uh, vrijwilligers? Uh, ja, veel in de, in de Heel veel. Ja, is, ja, gelukkig hoor. En dat is toch prachtig? Ja. Dat, je dat, allemaal, dat je zoveel diverse dingen kan organiseren. Omdat er genoeg mensen zijn die allemaal een handje willen Zeker. En uh, helpen, uh, uh, right? je, je hebt er ook gewoon heel veel plezier aan. Ik ja. moet wel uh, zeggen dat er dit jaar, in 2015, is er een nieuwe wet. En uh, zeg maar, als je vrijwilliger bij ons wordt, bij Timmerdorp, dan moet je wel uh, zeg maar een soort screening doen. En dat is puur omdat je als je met kinderen gaat samenwerken, dan uh, ja, willen, ze, ja. de, willen ze dat je gescreend wordt. Ja, de, de wetgeving die hangt als een zwaard van les boven ons hoofd. Zo. Het is niet alleen maar voor kinderen uit Zandvoort, hè? De, de, de, ja, wel, jawel, Of is het wel alleen? Ja, voor kinderen uit Zandvoort. Er glipt wel eens een tussen tussendoor. <lacht> <lacht> zo leuk is het ja. dus, blijkbaar. Ja, maar dat, maar dat is toch prima. Dat, ja, dat is de halemers willen komen. Ja, er is een vrouw naar me toe gekomen die heeft gezegd van een kind zo leuk. dat ze, ze is zo enthousiasme geworden dat ze ook Timmerdorp in Haarlem gaat organiseren. Kijk, ons. kijk. Mooi, kunnen jullie ervaring ook meebrengen, ja. daar. Ja, super, echt, daar doe je het ook voor. Helemaal ja. Gefeliciteerd met jullie uh, prijs. Ja, hartstikke jullie, uh, gefeliciteerd. En, en veel, heel veel succes ja. met uh, het Timmerdorp. En als het weer uh, het Timmerdorp is, dan komen jullie voor die tijd nog even hier naartoe... om uh, dat weer te vertellen oh, en aan een te kondigen. Warm, dan. Precies. Ja. Okay, hartstikke bedankt. Dus we gaan naar uh, Steen en uh, Sash. Zijn we alweer oh, zijn zijn alwee terug? terug. We Goedemorgen Jan. We het vanuit Hotel Hoogland. Ja. Tegenover ons Linda Kleewit, hartelijk welkom. Goedemorgen. Uh, eigenlijk uitgenodigd vanwege twee verschillende issues. Je bent de nieuwe eigenaar van het hotel gedeelte van wat wij in de Volksmond noemen het Meijershof. Maar zo heet het niet meer. Nee, zo heet het niet meer. Hoe heet het nu? Het heet nu uh, De Sens Hotel. Ja. En uh, we hebben bewust gekozen voor een andere naam. Het heette ook al geen Meijershof meer toen wij het overnamen. Toen heette het de Cichel. Maar we, wilden, we waren nieuw en uh, we wilden ook een nieuwe naam. We wilden ons ook duidelijk onderscheiden van het restaurant... wat inmiddels wel weer Brasserie Meijershof heet... Uh, maar we wilden, dat is een ander eigenaar, dus we hebben bewust gekozen voor twee aparte verhalen. Ja. En dat maakt het denk ik ook voor de gasten wat, uh, wat duidelijker. Dus dat is de reden dat we een andere naam hebben. Is er dan wel zeg maar een, een link om vanuit het hotel. Nee, die was er vroeger dus wel. Ja. Moet nu buitenom. Moet nu echt buitenom nee, zijn. Want ja, jullie ingang zit dan op de, op de Engelbedstraat? Ja. En maar waarom, als ik vragen mag, hebben jullie het restaurantgedeelte niet wel opgenomen? Nou, A, hadden we de keus niet eens, want het restaurantgedeelte was al verhuurd. De okay. eigenaar had al besloten om het te splitsen. Om denk ik ook een beetje risico te splitsen. Als het een niet gaat, loopt het misschien nog het ander door. En ja. anders is hij meteen weer met de, dat hij met een heel leeg pand zit. Dus we hadden die keus ook niet. Um, we weten niet andersom of we die keus gemaakt hadden als het wel zo was. Maar dan nou hadden we het zeker niet als restaurant willen gebruiken. Maar meer als lobby. En, voor het uh, hotel. Echt voor het hotel. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En het hotel, hoeveel kamers willen? jullie in? Uh, wij hebben in totaal 14 kamers. Dat wordt dit jaar uitgebreid uh, met een, uh, een mooie bruidsuite, Dus we gaan verbouwen, verbouwen. En één heel groot appartement wat we beneden hebben... wordt ook gesplitst in twee kamers... Waar heeft er wel een familiekamer van te maken is. Dus een deur die de kamers weer verbindt. Maar dan hebben mensen wel twee hotelkamers met twee badkamers. Een bruidssuite, dus dat, zijn, dat lijkt me... Dat, dat, volgens mij is, zijn er niet zo heel veel van dat soort. Gebied, ja, eerste. dat vind ik ja. wel heel bijzonder. Ja, de grote hotels hebben wel iets. Maar wat wij van gasten horen, ja, dan zitten ze toch in een groot hotel. Bij ons krijgt die, heeft die kamer ook een aparte opgang. Dus ze hebben ook echt het idee dat ze een eigen verdiepingtje hebben. Ja, dat en, is wel heel ja, mooi. En dan komt een mooi bubbel in en het wordt gewoon een hele luxe kamer. Leuk. Ja, dat is nou, dat uh, te doen ook. Als je kijkt Goed naar de bijzondere uh, uh, hotelwereld. Uh, het is niet een hele makkelijke tijd. Hè? Er wordt uh, nee. heel erg veel gedaan met, met aanbiedingen, af, afbreukprijzen. En het is best wel dapper eigenlijk om te beginnen in deze business. Ja, ik denk niet dat we geplaagd werden door al dat soort overwegingen. En uh. gewoon vanuit ons gevoel hadden van... Ja, we willen wat anders. Het, het roer een beetje om. Uh, mijn partner die is uh, architect, dus die komt ook uit een heel andere wereld. Ik doe naast dit nog drie dagen tandheelkunde, dus... Okay. Ik, maar ik kom oorspronkelijk wel uit de handel. Dus ja, ik heb wel, denk ik, gevoel voor hospitality en, en service. Hoe, en, hoe kwam je op deze plek uit? Heb je, was dat een plek waarvan je al heel lang dacht van... Nou, nou we zijn wel uh, altijd, uh, uh, of altijd, de tijd dat we dit soort dingen overwogen... zijn we wel altijd op zonnige bestemmingen wezen kijken. Maar dan krijg je het sneuwe effect van ik vertrek. Yeah. <laughs> en dat, dat wilden we toch ook niet. Mijn dochter woont in Zandvoort. En ja, we kwamen bij haar vandaan en we reden langs. En er staat een hotel Wauw. Ja. Uh, op op een mooie leeftijd, uh, plek. kopen vind ik gewoon niet interessant. En het is een mooie plek. Ja. En we hadden met de eigenaar, uh, had ik direct een klik. Alle twee uit de Jordaan. En het was echt een kwestie van gunnen. Want er waren veel mensen achter ons. En ik hoor nog wel eens op straat. Oh, ben jij dat? Ja, dat hadden wij ook wel willen hebben. Ja. Het, punt. Ja. Ja. Dus het is dat... natuurlijk in Zandvoort is het een begrip. Ja, ja, ja, absoluut. Ja, dat begrepen wij pas toen we het gehuurd hadden. ja. Dus. Nou. Maar uh, ja, we hebben nu nog wel eens gasten die, die inderdaad al uit die tijd uh, ja. kwamen. En, uh, maar ja, het is niet meer te vergelijken. We zijn anders, we doen het anders. Ja, tuurlijk, ja. Uh, de uitstraling is anders. Uh, en en de, de boekingen gaan uh, via een website? Of gaat dat... Ja, we hebben een eigen website. Uh, we hebben Expedia en we hebben booking.com. Maar, uh, nou, maar dat is standaard eigenlijk. Dat is bijna, bijna ja. standaard. Ja. En ja, je hoopt natuurlijk toch uiteindelijk, want daar leeft volgens mij heel... Uh, hotelwees in Zandvoort van, van je vaste gasten. Ja. Dus mensen die eenmaal mensen komen, die, terugkomen, die moeten terugkomen. terugkomen, merken wij nu al die boeken rechtstreeks. En uh, ja, daar kan je natuurlijk ook zelf wat aan doen... om mensen terug te halen. Ja. En, uh, maar dan ben je dus ook nog... Uh... Voorzitter. voorzitter geworden. En ja, nou, net een nieuw wat, bedrijf ja. en dan ook ja. nog voorzitter erbij. Ja, ja. ja. Dat, zou hij dat, dat wel je wel goed kennen natuurlijk. Dat wel. Ja. Het ja. is de manier om. Ja. Uh, ja, je om, om leert gelijk het hele dorp goed kennen ja. en de mensen ook. En ik, ik vind dat wel belangrijk. Ik ben niet iemand die. Um, ik vind het een beetje raar als ik zeg in de anonimiteit. Maar ik vind als je iets doet, moet je het voor 400% doen. En dat kan je alleen maar als je iedereen kent. Ja. Het is niet een, een plek waar ik zelf op uit was, maar ik werd er gevraagd door voor. En ja, ik vind het gewoon ontzettend leuk. En ik denk dat ik uh, omdat er uh, niet een hele lange ervaring in het hotel uh, wezen is, dat ik er met een ander idee naar kan kijken. Een hele frisse blik hè. Nou Precies, wat, wat ik heel ja, Maar, maar wat, wat, wat is het specifiek wat je zou willen bereiken? Wat, waarvan je ik zou wat je Zandvoort nu gezien hebt. Als A meer op de kaart willen hebben. Ik zou. <klaar> toch ook een, een breder, ander publiek willen trekken. Uh, die, uh, ja, misschien... Het is, ik wil daar voorzichtig in zijn als nee, je zegt meer luxury. Je... Maar het mag wel wat meer. Mijn grote voorbeeld van een fantastische kustplaats is Knokken. Dat nee, heeft ja. allure, maar dat heeft ook allure voor de jongere mensen. Maar het is een net wat ander level. En natuurlijk kan je van Zandvoort geen Knokken maken. Maar zoals het nu is... En het is natuurlijk een kamertjesverhuurd dorp altijd geweest. En uh, ja, het mooie zou zijn als je toch de hotels wat beter ja. op de kaart krijgt. Ik hoor toch te vaak geluiden van ja, maar heeft Zandvoort dan wel mooie hotels? en eh, uh, Kijk, als je Noordwijk noemt, dan noem je meteen Huis ja. de Duin. Ja, gaat ja, in één moeite in Huizen van Oranje. Of Hotels van Oranje. Uh, ja, dat, dat zullen we in Zandvoort nooit meer terugkrijgen. Uh, ja. In de geschiedenis is dat wel zo geweest. Maar ik denk door wat meer te bieden, dat je wel naar een ja. ander level kan. Maar meer, meer dan de wegtimmer is natuurlijk maar, altijd absoluut. een uh, goed idee. En goed met elkaar in, in gesprek, hè? zoals we nu met het circuit... Uh met het circuit meer in gesprek proberen te zijn. Ja. En, en met activiteiten wellicht toch een link gaan leggen naar Amsterdam... Om, om daar met VVV te praten en te kijken van... nou, wat kunnen we met het VVV hier, ja. daar een combinatie maken? Ja, dan praat je maar een soort, over een soort arrangement, hè? Ja, ja precies. Hè. Ik bedoel, ik heb de meeste gasten, als het ook maar enigszins betrokken is... dan vragen ze al, wat kunnen we doen? Nou, als je dan arrangementen kan aanbieden van een, een musea bezoek of stadswandelingen door Amsterdam... Of, er is zoveel te doen. Ja. En ik denk, we zijn toch een beetje de achtertuin uh, daarvan. En ja, ik nogmaals, ik denk doordat ik die ervaring niet heb. wat De, de geluiden die ik om me heen heel vaak hoor, is van... Oh ja, nou, uh, ik wens je succes, want... Uh, ja, maar ja, maar dat ja, is ook een negatieve start. Daar, he, wil daar ik moet dus, je helemaal niet mee beginnen. Zo zit ik niet in elkaar. En ik leg dat ook direct naast me neer. Want dat is, uh, zo wil ik gewoon niet uh, Dat is een dooddoener beginnen. en dat, uh, die moet ja. je wegzetten. Maar goed, in, in die club zitten gewoon allemaal hele leuke enthousiaste ondernemers en uh, ja ah, ik denk dat we het met elkaar we hebben allemaal hetzelfde doel uiteindelijk. Ja. Hè? De eerste volgende actie die we nu uh, ik ga maandag zitten samen met Michael Arbers om een brief samen te stellen om alle hotel en pension eigenaren uit te nodigen voor een grote bijeenkomst. Daar zal ook een spreker zijn van Booking.com uh, die uitleg geeft en vragen kan beantwoorden en klachten wil aanhoren. Ja. Uh, nou ik denk dat je ja en als je zoiets één keer in de twee drie maanden laat terugkomen en je ja. maakt er iets speciaals van dan moet je die club wel op gang krijgen. Ik denk dat het alleen maar een positief effect kan hebben ja. voor iedereen. Dat denk ja, ik ook. Om je, je toch hebt te kunnen. Ja, in feite wel een dubbel belang, want je, bent, heb je, je hebt natuurlijk je eigen bedrijf en ja. dat wil je graag meenemen. Ik, ik, ik ja. bedoel, ik heb het niet over een belangenverstrengeling nee, nee, nee, nee, nee. hoor, helemaal niet. Maar uiteraard is het vanuit ja. die visie natuurlijk uh, nou, beter om door te gaan. Absoluut. En ik denk wat belangrijk is, is dat we elkaar minder als concurrenten gaan zien. Ja, en dat je gewoon zegt, luister, we hebben zoveel gasten, die moeten allemaal een plek ja. krijgen. Wat jij niet en, hebt, en, kan ik misschien bieden? Je ja. krijgt de gasten die bij je horen. Het ja. mooiste moment is dat als niemand meer kamers heeft, dat is eigenlijk het beste moment. Het beste moment. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Vol, vol, vol, dat moet er staan. <laughs> ja. Ja. Nou, Linda, wij wensen je heel veel succes. Dankjewel. En uh, in, in die dubbele functie dan, maak je ja. er eens moois van. En als je wat ja. moois te melden hebt, ja. dan je altijd terug. Dan mag je ze zeker komen. Oké, okay. bedankt, bedankt voor de uitnodiging Ja, bedankt voor het komen. We gaan langsgeland naar de, nog wat muziek en het nieuws ja. sluiten af met uh, Magna Carta two Old Friends en dan krijgen we nog een pittig uur daarna dan krijgen we nog een aardig uurtje daarna gezellig ja Dreaming Someone doesn't care if it's all gone by tomorrow. For tomorrow's. Been